Hulporganisaties beschuldigen Israël van misbruik van noodhulp als wapen. Advocaten zijn bezorgd over de hek bij het openbaar ministerie. Vanwege die hek heeft het OM vorige week alle systemen losgekoppeld van het internet... en medewerkers kunnen daardoor geen digitaal contact meer hebben met de buitenwereld. Daardoor kunnen ook advocaten hun werk niet goed doen en lopen slachtoffers risico. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag voor een contactverbod niet bij het OM binnenkomt. De Nederlandse Orde van Advocaten roept advocaten op melding te maken van de gevolgen van de hek bij het OM. Het Amerikaanse leger zegt in Syrië een leider van de terreurbeweging Islamitische Staat te hebben gedood. Bij de aanval van gisteren zijn ook zijn twee volwassen zoons omgekomen. Volgens het leger waren zij ook lid van de terreurbeweging. Het Amerikaanse centrale commando noemt het drietal een gevaar voor de Amerikaanse troepen en bondgenoten...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 Nederland is door de strengste winter sinds zes jaar in de houtgreep genomen. En dit koude weer, dat vrijwel heel Europa treft, veroorzaakt een reeks van problemen. Wie de waarschuwingen negeert, heeft de moeilijkheden aan zichzelf te wijten. Eigen schuld, dikke bult. Al in de noordelijke provincies, maar ook hier in Zuid-Limburg, veroorzaakte zware sneeuwval, gecombineerd met een koude wind, veel hinder voor het verkeer terzijde van de hoofdwegen. Hier raakten enkele kleine dorpen zelfs voor korte tijd geïsoleerd. De spoorwegen die al het beschikbare materieel op de rails brachten, konden niet voorkomen dat met name in de eerste dagen flinke vertragingen optraden. De treinenloop werd namelijk ernstig ontregeld... doordat onder andere de schuifdeuren van treinstellen vastvroeren... en de wiel- en motorkasten door binnengewijde sneeuw onklaar raakten. Graag heb ik jou een cadeautje... Voor Wilma, dat staat erop...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 pass through here who Vriendje als hij. Maar dit cadeautje, dat laatste cadeautje, blijft toch het mooiste voor mij.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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld. door niemand meer dan koord draaien, daar bedankt we hem hartelijk voor. En normaal gesproken op opening hoort u onze herkenningsmelodie Maar Louis dames, met weet je nog wel oud, je opname met 1928. Maar vandaag een aangepaste uitzending, want ja, de dag voor kerst. Hè. Vanavond is het kerstavond. En dan uh, hebben we natuurlijk uh, maandag, eerste kerstdag... en daar houden diverse staatshoofden en bonorgen... een kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie... En ook de pauze geeft vanaf het balkon van de Sint uh, Pietersbasiliek. een kersttoespraak. Geeft de zegen Urbi et Orbi voor de stad en voor de we wereld. En wens iedereen zalig kerstfeest. En meestal doet hij dat ook in verschillende talen. Nou ja, meestal hij doet hij dat altijd in verschillende talen. Dus uh, ja, mooie tijd. Samen zijn van uh, familie, vrienden en kennissen natuurlijk. Uh, misschien wel pakjes onder de boom. Misschien krijgt u bezoek uh, van, uh, van uw kinderen, kleinkinderen. Het is altijd een hele bijzondere tijd uh, kerst. Sommige mensen hebben er echt helemaal niks mee of die vinden het vreselijk. Slechte gedachten, slechte herinneringen, maar... Ja, meestal is het toch wel altijd een beetje gezellig kerstboompje. Gezellig kaarslichtjes. Nou ja, ik doe het liever met ledlichtjes, want kaarsen, ja, dat veroorzaakt natuurlijk in brand. Zij hem zandvoort het komende uur alleen maar mooie muziek. Allemaal in het teken van kerst. En als opening hoorde u natuurlijk uh, Lieve Kerstman. En een stukje van de extreme winterfeit uh, van 1985 van het Polygoomjournaal. En nu hoort u een stukje met de uh, Willy en Wilke Alberti. Ook een medley met Kerstmis. Oh, derdeboel. Oh, derdeboel. Hoe fris is het, Niet groen alleen. met alle leuke kerstnummers die hij gezongen heeft toen de tijd. En daarvoor Rory, Willy en Wille Alberti met uh, ook een kerstmedley... over kerstmis allemaal. Het is vandaag uh, ja, de dag voor kerst, of eigenlijk uh, kerstavond is het vanavond. En vandaar dat we ook alleen maar mooie muziek voor kerst draaien. Want ja, het was mooier geweest, eerlijk gezegd... Uh, als we kerst vandaag op zondag, eerste kerstdag... en dan is altijd wat gezelliger met kerstmuziek. Maar eh, tijdens deze dagen is kerstmuziek altijd wel heel gezellig natuurlijk. De volgende artiest is Danny Christian... Pseudoniem van Bernard Althoff. Geboren in Bergisch Gladbach op 22 mei 1956. Is een Duitse slagerzanger en presentator. Die bekendheid geniet. Is er wat Duitsland als in de Benelux. En in Nederland is hij vooral bekend om zijn verdiensten als zanger. Hij wordt alom geroemd om zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Die hij bijna accentloos spreekt. U hoort hem nu, Denny Christian. samen met Arnie Jansen en Harney Met een tochtje op de slee. Oftewel de rijden. Prachtig weer voor ons leetokje samen met ja. Wat wil de kalme sneeuw, een kind dat schreeuwt, kijk nou! Kom mee, is prachtig weer voor ons leetokje samen met ja. Kiddiap, kiddiap, kiddiap, ga je twee, wij met z'n twee, rijdt in een arenswee. Kiddiap, kiddiap, kiddiap, briljant met jou. Op je wangen staat, leuk staat, kom maar. Net als de vogels in de kou, lekker dicht op elkaar. De zon is schrijft wat mooi, de lucht is helder blauw. Ja, het is prachtig weer voor een steektochtje samen met jou. Er is een strookje wij twee samen noemen. Het is heel bijzonder, maak je lief, hou mee. Ik zou van tijdskap kunnen zinnen, maar dan hou ik nooit meer ooit. Kijk, de gins, daar gingen staan kinderen een poop. Nou, ik vind het al gezellig dat je mee wou gaan. Met een beetje, dit beleven is toch veel meer aan. Deze dag vergeet ik echt nooit meer mijn hele leven lang. Ik kom even dichter bij elkaar. Voor ons weekendje samen met ja. Want wat een halve sneeuw, een kind dat schreeuwt, kijk nou! Om mee, het is prachtig weer voor ons weekendje samen met jou. Kiriyak, kiriyak, kiriyak, ga je mee, wij met z'n twee, uitrijden in een arme sfee. Kiriyak, kiriyak, kiriyak, Wanneer staat, leuk staat. kom maar Net als de vogels in de kou Lekker dicht tot elkaar De zon is schijt wat mooier De lucht is helder blauw Ja, het is prachtig weer voor een Prachtig weer voor een Prachtig weer voor ons bleet, toch je samen met jou Als ik thuis, dan was het heerlijk warm in huis. Ik denk nog vaak met heimwee aan die kerstdagen van toen, de kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen, het snullen van het kerstdiner, de bellen van een armsgreep. Met kerstmis is het nooit meer zo als toen. Nog steeds dag en je die beeldjes in de stal en s'avonds naar de sterren in de hemel. Til al, het zingen zacht van zele nacht. Ik heb toch vroeger nooit gedacht dat kerstfeest dat gewoon was toen. Dat kun je later nooit meer overdoen. Het kerst versier ik nu een boom. lang niet meer zo mooi. Ik wil hem steeds bekijken, met ogen van dat kind. Maar er is ook iets dat ik nooit meer vind: de piek, de slingers en de stal. Het zegt me eigenlijk geen bal. En kom ik na de nachtmis weer verkleumd en slaperig thuis? Nog vaak met hem bij aan die kerstdagen van toen. De kleuren van de kerstboom en de geur van de katoen. Het schullen van het kerstinijn, de bellen van een artslecht. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen. Ik zie me nog steeds Dat was nummer van Danny de Munk toen het nog een klein jongetje was. Dat was even, even naar de tijd van Siska de Rat. Danny de Munk met kerstmis hoor je blij te zijn. En daarvoor horen we Benny Heimel met de kerstdagen van toen. VFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. Vandaag een speciale kerstuitzending met alleen maar mooie kerstmuziek. Want het is vandaag, uh, ja, kerstavond. Vanavond dan eigenlijk en morgen is het eerste kerstdag. En natuurlijk uh, dinsdag, tweede kerstdag. En dat doen we met allemaal leuke kerstnummers. En ook de volgende, Flappy is een ironisch kerstliedje... van het real-coveratier van het Hek. Wie kent hem niet? Over een konijn met deze naam. En van het Hek schreef het nummer in 1977 voor zijn zus die in een studentencabaretgroep zat. Een aantal jaar later ging hij zelf zingen... ...en toen hij het lied uh, lid was van het trio Nar... ...met nieuwe muziek van Jan Koken. Een live-opname hiervan werd in 1981 door de Philips uitgebracht... ...met als de B-kant jonge lotgenoten... ...maar dat werd geen uh, verkoopsucces. Desondanks bleef het, bleef het een populair nummer... ...in het repertoire van Nar... ...en later in de soloprogramma's van natuurlijk Joep van Dijk... ...met de toenemende populariteit van de cabaretier... werd het liedje rond kersttijd ook steeds vaker op de radio... ...en natuurlijk op de televisie gedraaid. En in 1985 maakte hij een nieuwe opname van het liedje wat op single werd uitgebracht. En dit keer met als B-kant de kontzak. En in 2006 nam Joep van het Hek opnieuw een nieuwe uitvoering van Flappy Op. Dit keer met uh, Matani uh, strijkkwartet Het nummer staat op het album Loutere Liedjes. En verder is het uh, nummer in de loop der jaren talloze malen verschenen op diverse cabaret. En kerst verzamelt ze deze. U hoort hem nu, het origineel, het officiële nummer wat hij toen uh, zong. Joep van het Hek met.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 alsof Mick Jagger er helemaal klaar mee is. De kerstmuziek op ZFM, daar hebben we het over, ja, Benno. Ja, ja, ja. ja, van nu is het genoeg geweest. Ja. En uh, we gaan lekker werken. Let's work voor Benno en voor Rob natuurlijk. Zeker Goedemiddag, zeker. luisteraars. Ja, hele goedemiddag luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, we hebben even ingegrepen in, een, in de uitzending van Mario Sandvoort. Want dat, uh, dat kon echt niet. We, we hoorden een kerstliedje tijden, Dus we zaten gezellig te babbelen. Ik zal het even toelichten. En uh, er zijn, uh, nee, dus we zeiden nog tegen elkaar: ja, leuk een kerstliedje. Mario heeft de primeur voor dit jaar en de allereerste. Ja, ja. Maar ze bleven maar komen, dus uh, dat was echt te gek voor woorden. En op een gegeven moment een andere plaats. Ik denk, nou ja. oké, okay, het gaat weer goed, maar da uh, toch niet. Daarom, daarom. Dus we hebben snoeihard ingegrepen en uh, we zijn gewoon super live nu. En de afwachting van twee uur, want dan begint de echte uitzending van Zandvoort op zaterdag. Een hele speciale, hè? Ja, ik heb er maar weer een themaprogramma van gemaakt, if you don't mind. En um, ja, we gaan het vandaag over de sale hebben. En um, jij ja, bent ook nog een leuke trailer, hè? Een apart uh, ver, uh, Engelstalig verhaaltje heb je nog uh, weten te scoren. Dat is uh, helemaal goed. En we gaan natuurlijk ook praten met de sale-organisatie in de persoon van Chris Janssen... Hij is hoofdcommunicatie en die heeft voor ons een, uh, wat uh, tijd vrijgemaakt. Dus uh, dat, daar beginnen we straks mee. En dan gaan we nog naar uh, de stoomtrein. Ik zal even vertellen wat we het eerste uur gaan doen. De rest komt later wel. En dan Martijn Langhaar, die is uh, van het stoomgenootschap En die gaat uh, vertellen over de rol van de stoomtrein tijdens de sale. Dat, uh, dat lijkt uh, twee hele verschillende dingen. Dat is het natuurlijk ook, maar... Je kan toch ook wel weer een linker uh, leggen. En het leuke is Rob, hij schijnt nu in een stoomtrein rond te rijden. Ja, je zei zoiets. En uh, ik denk, je, hoe is het mogelijk? Uh, en dus als het een beetje, als het allemaal wil lukken... horen we straks nog de stoomfluit van de trein. Dus uh, dat zou leuk zijn. Nou ja, ik dacht aan, uh, aan sale. Ik denk dat uh, het een stoomtrein of stoomboot zijn natuurlijk. Uh. Ja, ja, ja. Nou, vandaag is het in ieder geval een stoomtrein. En, uh, en tijdens de sale kan je inderdaad van een stoomtrein naar de stoomboot. Misschien was hij Sinterklaas. Ja, je weet het maar nooit. Ja. <laughs> nou ja, we gaan het allemaal straks na twee uur meemaken. Ja. En een hoop uh, tollships en uh, windjammers En uh, die komen allemaal langs natuurlijk. Zeker. Ook uh, langs Zandvoort. Dat gaan we vragen aan de organisatie. En dat hoor je straks in het eerste uur. regulier dan van uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, over windjammers gesproken. Ja, er was een groep in de jaren tachtig. Die noemde zichzelf Windjammer en die had een oh. hele grote disco discoclassieker. Toen was het heel erg hip en nog steeds leuk. Hier is Tossing and Turning. Tossing and Turning I wiggle in my sleep That's all I do Who made my surprise out Your life The problem was me And not you, baby Speciale uitvoering van de Landenbied En uh, you bring on the sun. Ja, waar is de zon dan, uh, Benno? Het is wel warm, maar uh, weinig zon, hè? Uh, ja, nou, Dat valt een beetje tegen. Uh, ja, nou, het is uh, bij de Wim Grettenbach uh, College. Ik wou maar zeggen, mag helemaal niet. College. Is, was het uh, 24,3 graden? Zo, dat zijn uh, hoge temperaturen. Ja, en, uh, maar Olders' uh, eigen weerwebsite... Die geeft 22 aan. En blijft droog vanmiddag. Dus uh, nou, ga maar even door met die. Uh, uh, en dan vanavond... En vannacht gaat het regenen, dus we blijven lekker binnen. En de rest komt straks om half drie. Ja, de update om half drie ja. straks. Afgelopen weken was het de Lifeliner Week eigenlijk hier in Zandvoort. Toen, heb je het allemaal gezien tot nu? Continu twee... elke dag weer een ja, ja. Lifeliner die opgeroepen werd. Ja, Wat Ruud, was er aan de hand? Ja, Ruud Kloeken die komt vanmiddag om half vier. En die, die gaat dat ongetwijfeld. Uh, dat uh, is de, namelijk de, de, de commandant van de Rijksbegaarde Bloemendaal... moet ik er natuurlijk wel even bij zeggen. En die, die zal wel tekst en uitleg gaan geven. Want de was samen met uh, Rijksbegaarde Zandvoort... steeds betrokken bij uh, hulpverleningsacties. Um, nou ja, en, en ja, als men denkt er ligt er een te verdrinken... dan wordt ook gelijk die traumahelie opgeroepen. Dus vandaar alle, alle onrust in het dorp... Maar over uh, het algemeen valt dat wel mee. En, maar uh, je weet het niet, hè? Ik had van de week ook de politie over de vloer. Het... Oh ja? ja? Ja, dat is niet te geloven. Een was... drugslap uh, bij nee, je? Ja, in <laughs> ja, ja. Heemstede gebeurt dat wel. Een ja, daarom? Nee, het was denk ik een. Dat noemen ze een lijkvinding. Oh! En er is iemand dus thuis overleden. Dan komt de huisarts en die moet schouwen. En dan denkt die huisarts: ja, maar deze persoon is geen natuurlijke dood gestorven. En dan wordt de hele zaak wordt doorgezet naar de forensische arts. En die, en die tuigt dan ook op van ja, er moeten dan allerlei onderzoekjes in zo'n huis gedaan worden. Of het inderdaad een wel of geen natuurlijke dood is. En dan staat je straat ineens vol met busjes en politieauto's. En uh, wat was er gebeurd dan nou, uiteindelijk? Geen idee, geen idee want dat is privacy. Dat krijg je natuurlijk nooit te horen. Maar er was dus wel iemand overleden aangetroffen. Oké, okay, nou we hebben niks uh, gehoord op uh, Hart van Nederland uh, bijvoorbeeld. Dus, uh, het zal waarschijnlijk gelukkig uh, meevallen hè, op uh, dat, dat gebied. Dat ik Als doodgaan dood ga, nooit zo leuk natuurlijk. Dus, uh, nee, nee, nee. Maar uh, straks wordt het wel een hele gezellige uitzending. Dus het is toch nog het uurtje van uh, Mario Zandvoort. Zeker hè? weten, ja. Mario zat uh, in de kerstmuziek. Dus uh, ja, die hebben we even onderbroken. We gaan nog twee platen draaien en dan beginnen we echt met Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, we hebben straks uh, Rendel en die is altijd in uh, Landen, trouwens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 shine, and I know that you carry the world on your back, but look at you tonight.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 So we could be dancing till the morning. Go to bed, we won't sleep. Jump, jump, jump, kiss it, dirty body. Pushing on your body, while you're pushing on me.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 ZFM met het nieuws van 2 uur. Casper